4 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. China en Japan bespreken vandaag de ruzie over een groep kleine eilanden. De bedoeling is om te kijken of de zaak op een vreedzame manier kan worden opgelost. Beide landen claimen altijd het bezit van de eilanden in de Oost-Chinese zee. Japan kocht eerder deze maand van particulieren een paar van de eilanden... waardoor het conflict weer oplaaide. Onderministers van beide landen zeggen dat ze het belang van goede relaties voorop stellen. China heeft al gezegd dat het er bij Japan op zal aandringen... dat het zijn fouten herstelt... en dat het op, dat het zijn best zal doen de verhoudingen te verbeteren. Het aandeel Facebook is op de beurs in New York gisteravond zwaar onderuit gegaan. Bij het sluiten van de handel stond Facebook op ruim 9% verlies...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 Met Renze Klamer. U luistert naar het derde uur van het programma Dit Is De Nacht. We hebben twee uur Talk Radio zoals het heet achter de rug... met veel gesprek en bellers over haren. Maar nu is het tijd uh, voor muziek. Zometeen met uh, Katie Melloa. Zij is deze week namelijk de Radio 1 Week CD. Maar eerst gaan we straks luisteren naar John Lennon. John Lennon die ervan hield om na optredens... op zijn hotelkamer even wat te zeppen langs Amerikaanse tv-zenders... En was dan uh, op één nacht dat hij had opgetreden... was er een bekende donkere evangelist en die zei... Let me tell you guys, it doesn't matter. It's whatever gets you through the night. En deze zin die vormde het begin van een nummer... met op de piano Elton John. En dat nummer heet dan ook... Whatever gets you through the night. Dan gaat het gaan luisteren. Katie Mellowa met Moonshine. Het komt van haar uh, vijfde studioalbum Little Broken Hearts. Het is een album dat ze maakte met producer Danger Mouse in, uh, in 2000. Al, dus van dit jaar is het album. Het idee voor die samenwerking die ons bij het maken van, uh, van zijn album. Van Danger Mouse. Ik ken hem zelf niet, maar... Het album Rome, waarop uh, dan weer, uh, zij dan weer een bijdrage levert. Dus het was een beetje voor wat hoort wat uh, dienstje. Ze brak in uh, 2002 door uh, Nora Jones... En met het nummer Come Away With Me. Dat is een album met softe jazzpop. En uh, daar staat dan Nora Jones in mijn beschrijving. Maar dat gaat natuurlijk nog steeds gewoon over Katie Mello aan. En dat vijfde album, hè, waar we net Moonshine van heeft dan weer iets minder met jazz te maken. Gitaren spelen wat meer de hoofdrot. Wordt nergens echt stevig. Maar ze lijkt toch een beetje te experimenteren met, uh, met haar stijl. We gaan nu luisteren naar een nummer van Sade. Sade. Sade, Sade. Ik twijfel altijd een klein beetje over de uitspraak. In ieder geval het nummer... Daar valt niet over de twijfel. Dat heet Smooth Operator uit 1984. Mistakes making heartache He's loved in seven languages: With diamond lights and ruby lights. Smooth.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 Jij hoort bij mij. Meer dan tien singles hadden ze. Ze trokken ooit door het lab met een musical. Maar ik herinner het heers terug naar waarmee het allemaal begon: Cabaret. En uiteraard hun prachtig twee stemmen zongen nummers: Acta en de Munnik. Lang voordat Acta en de Munnik begon. Toen waren er al de spinners, soms ook wel eens de Detroit Spinners of de Motown Spinners genoemd om uh, verwarring met een of andere Britse folkband de spinners te voorkomen. En uh, deze Spinners, dat is een uh, vocale solgroep uit Detroit, opgericht in 1954 en uh, rond 1970 vooral erg populair. Bijvoorbeeld toen met de nummer How Could I Let You Go Away? Maar dat nummertje, die single, had ook een B-zijde. En die was ook best aardig. Daar stond namelijk op dit nummer: I'll Be Around. Het is de nacht. Met hun zijn klaar. open van Need to Breathe en daarvoor houden u de Pin met medal be around uit nummer uit uh, nummer uit 1972. Het volgende nummer is uh, te vinden op uh, het album Behind the Sun en uh, werd opgenomen in de herfst van 1984. En uh, de artiest dat is Eric Clapton die wordt bijgestaan door bekende studiomuzikanten als Steve Lucader van Toto. De producer van het album is Phil Collins om nog maar zijn een, uh, beroemde aan het rij toe te voegen en het nummer heet Forever Man. I try too hard to think, don't think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 U2 met Staring at the Sun... en daarvoor Colby K. Layman... Falling for You. U2 is een van de bands samen met bijvoorbeeld... de Rolling Stones, Depeche Mode... en uh, George Clooney, een, een acteur... en nog vele anderen... die allemaal wel eens voor de lens hebben gestaan... van Anton Corbijn, de bekende fotograaf... die, die ongeveer alles in de popcultuur de afgelopen decennia... heeft vastgelegd. Een jaartje of veertig. En nadat hij dat heeft gedaan... is het uh, nu eens tijd dat hij zelf... Dus wordt vastgelegd. En dat is dan weer de eer van Klaartje Quirijns. Die volgde Anto Corbijn vier jaar en maakte de film Inside Out. Over Anto Corbijn die, die kunt dus bezichtigen. Wie hij volgens mij er niet op heeft gezet of niet. Want dat heb ik nog nooit gezien. Dat is Gary Moore. Die zong in 1990 over de blues. Die had hij nog steeds. Still got the blues.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 Is de nacht, the de EO. I'm here to dream for you, dreams you cannot dream yourself. I'm here to fight for you, and you every cry for help, cause I believe in you. Everything that you could be You're hiding from the truth But now it's time for truth To set you free You are loved You are precious You are special In so many ways And you will find Joy that fills you Just give in So many ways you will find joy that fills you. Just give in to the mystery. The mystery of grace yeah, yeah. Hey yeah, yeah. You are love You are precious You are special In so many ways Hey You will find Joy that fills you free nacht Ginny Owens met Mystery of Grace. Eén dag in de week geen vlees eten. Er zijn mensen die dat doen. Er is zelfs een heel idee achter. De Meat Free Monday. En uh, niemand minder dan Paul McCartney is sinds 2009 gestart met de, deze campagne. En heeft een uh, groot netwerk ondertussen van bekende mensen om zich heen verzameld. Die allemaal bewust één dag, en dan wel de maandag, geen vlees eten. Schijnt allemaal goed te zijn uh, voor het milieu, voor de dieren, voor weet ik het wat niet allemaal. Misschien hebben uh, u er ook wel zo eentje. Maar deze Paul McCartney uh, die is natuurlijk uh, beroemder dan uh, van zijn Meet Free Monday. Altijd nog van zijn muziek, gelukkig. En uh, een van de vele nummers waar hij verantwoordelijk voor is, dat is het nummer uit 1993. Hope of deliverance, I will always be. understand Bekende vogeltje Birdie. Geen vogeltje, natuurlijk, maar gewoon een heel jong meisje die bekend werd met haar covers van, uh, van oude nummers. En dit nummer was People Help the People. Iemand uh, die al veel lange muziek maakt, dat is Edda James. Of ik moet zeggen, die uh, muziek maakte. Want uh, helaas is ze dit jaar uh, op 25 januari overleden. Ik moet bij haar altijd denken aan het nummer At Last. Dat vind ik toch een, uh, een prachtig, historisch goed nummer. Uh, maar ze had natuurlijk nog veel meer. Ze overleed aan de gevolgen van een longontsteking en werd 73 jaar. Voor vele artiesten, waaronder Adele, is, uh, is Edda James een grote inspiratiebron. In interviews refereert Adele regelmatig aan een album van Edda James... dat ze kocht als een impulsaankoop, maar waardoor ze later uh, heftig geïnspireerd werd. En van haar vierde album Top Ten komt dit nummer... Something Gotta Hold On Me uit 1963. Daar gaan we nu naar luisteren als het goed is... Heb je niet? Oeh, even kijken, dan heb ik. Uh... Dan gaan we gewoon naar een ander nummer luisteren. Even kijken, wat heb je voor staan? Iets van Steven Curtis Chapman, Long Way Home. Ook goed. Ander keertje Eddie James. Nu Steven Curtis Chapman. There's gonna be some mountains to climb And some valleys we're gonna go through Tonight, van Steven Curtis Chapman, een vrolijk nummer. Deze man uh, studeerde aanvankelijk medicijnen... maar brak zijn studie af om een muzikale carrière op te bouwen. En dat, uh, dat lukte. Ook Edda James uh, die komt straks toch nog terug. We hebben hem gevonden in het systeem. Het was even zoeken. Stond uh, niet op de playlist, maar wel in mijn bestandje. Dus wees gerust. Na het journaal van zometeen gaan we er gewoon even lekker naar luisteren. Uh, dat doen we overigens nog een half uur naar het journaal. Luisteren naar mooie muziek. En daarna hebben we de bekende rubriek Focus op de Wereld... Daar spreek ik vannacht met een, een ex-collega, moet ik zeggen... die drie weken geleden is verhuisd naar Kosovo. Ja, het, het zou je maar gebeuren, maar hij heeft er echt zelf voor gekozen. En waarom hij dat doet en wat hij daar allemaal doet... dat gaan we zo meteen horen, dus om half zes in dit programma. En ik spreek ook nog met Jaco van der Schaaf en die woont in Mexico. Ja, en wat hij daar precies doet en met wie hij getrouwd is... en hoe hij daar komt, dat, dat zijn allemaal dingen waar we over praten... in de rubriek Nederlanders die geëmigreerd zijn... Maar eerst dus nog een half uurtje muziek met onder andere Edda James zo waar we mee beginnen. Straks na het journaal dus blijf luisteren naar dit is de nacht.